Gemeente, laten we God bidden... om de opening van het woord... en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heilige... en liefdevolle God... we danken u ervoor... dat wij... ...op deze stralende dag... ...in alle rust mogen samenkomen... ...om te luisteren naar uw woord. U kent ons... ...en u weet... ...hoe wij hier vanmorgen zitten. U weet... ...wat wij meedragen aan... ...gevoelens van blijdschap... ...en vreugde. Maar u kent ook de pijn... ...het verdriet... En de twijfels. We brengen het allemaal in ons gebed bij u. In de wetenschap dat u genadig bent. Een trooster in verdriet. En een rots waarop wij staan als het water tot onze lippen komt. Vergeef ons. Dat wij onze zorgen zo vaak niet bij u brengen. En dat wij er maar mee blijven rondlopen. Vergeef ons dat wij zo vaak bij u vandaan lopen. Dat wij het idee hebben het zonder u te redden. Vergeef ons ongeloof, onze lauwheid, ons falen en onze tekortkomingen. Raak onze koude harten aan. Met de warmte van uw liefde. Bevrijd ons van, wat alle, van alles wat ons bezet houdt. Van alles wat ons bindt. Van alles wat ons aftrekt van u. Almachtige God, we bidden u dat u onze gedachten en gevoelens... Dat, dat u onze gedachten en gevoelens wilt leiden. En dat ze niet met ons op de loop mogen gaan. Mag het zijn dat wij ze kunnen richten op u. En op uw woord. Giet uw heilige geest over ons uit. Zodat we de dingen verstaan. Verhoor ons. Gebed... In naam van Jezus Christus. Amen.